12 uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. KLM, Transavia, Corendon en TUI moeten sneller de kosten van geannuleerde vluchten terugbetalen. Dat schrijft de inspectie Leefomgeving en Transport in een rapport. De wakenhond onderzoekt de handelswijze van 10 luchtvaartmaatschappijen die vanwege de corona-uitbraak en de kabinetregelen vluchten annuleerden. De vier hielden langer vast aan een voucher, terwijl dat niet mocht. Volgens de inspectie moet geld na een geannuleerde vlucht binnen zeven dagen worden teruggestort. Vanwege de uitzonderlijke situatie wordt nu gekeken naar een redelijke betalingstermijn. Als er na half augustus nog nieuwe coronabesmettingen op houderijen bijkomen... moeten alle bedrijven preventief worden geruimd. Dat adviseren deskundigen aan het kabinet. Ook adviseren ze om de fokkerij versneld uit Nederland te laten verdwijnen. Tot nu toe is, op, is corona op 25 nertsenfokkerijen vastgesteld. Alle dieren op die bedrijven zijn gedood. En besmette medewerkers zijn hoogstwaarschijnlijk de bron van de infectie, stellen de onderzoekers. En de komende tijd worden nog meer besmette bedrijven verwacht. In Frankrijk is vanaf vandaag een mondkapje verplicht in supermarkten, winkels en alle andere afgesloten openbare ruimtes. In het OV moest dat al een tijdje. Premier Castex maakte haast met de uitbreiding van de mondkapjesplicht... nadat het aantal besmettingen in Frankrijk de afgelopen weken weer is toegenomen. Dat is vooral in Nice en Marseille, maar ook in de regio Bretagne... waar veel families nu samen vakantie vieren. En Unilever wil pas weer adverteren op Facebook... als een onafhankelijke partij toezicht houdt. Dat zegt de levensmiddelenconcern tegen het FD... Vorige maand besloot Unilever om de rest van het jaar niet meer te adverteren in de VS... zolang Facebook, Twitter en Instagram niet genoeg doen tegen haatzaaien... en het veroorzaken van verdeeldheid. Het weer, afwisselend stapelwolken en zon. Het blijft vrijwel overal droog bij 18 tot 22 graden. Morgen weer zon en stapelwolken bij een graad of 20. En de rest van de week verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee. Zandvoort. Zandvoort, een z z zomerhit. Als je de klank van het strand hoort, dan denk ik aan mijn lief.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 Televissen. Van de school in Kabeljauw. We zijn met de sneltrein naar Zandvoort gekomen. Ik wist niet dat er een sneltrein ging, maar het is ongetwijfeld heel gezellig. En blijkbaar wonen hier veel harte dieven. Dat is een ontzettend leuk intro van dit uh, programma. Goedemorgen Zandvoort. En we gaan helemaal door tot in de middag, dus het wordt ook zo meteen Goedemiddag Zandvoort. We gaan een mooie uitzending voor u maken, althans we gaan ons best daarvoor doen. De techniek is vandaag in handen van Cor Draaier, En ook de fantastische muziekkeuze is van Cor Draaier. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. En u hoort het warme stemgeluid van mijzelf, Roy Dongen. En als het goed is, gaan we nu beginnen met ons eerste interview... en dat is met Hilly Jansen, wel bekend van bijvoorbeeld het Zandvoorts Museum. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen, Hilly. Wat fijn jou aan de lijn te hebben. Yes. En, uh, ja. En we zijn natuurlijk heel benieuwd uh, waar, hoe het gaat met het museum... en wat er allemaal te doen is, of, of dat er überhaupt wel veel te doen is. Ja, er is uh, toch wel veel te doen... Um, je merkt gewoon dat dat weer een beetje gaat aantrekken. Uh, de uh, corona maatregelen zijn wat versoepeld. Dus wij zien langzamerhand de mensen weer terugkeren in het museum. En dat is iets om, om heel blij van te worden. En is het uh, uh, veilig in het museum? Hebben jullie routes of handcams? En... Ja, dus als je niet volgens de, het museumprotocol werkt, dan loop je het risico op gesloten te worden. Dus wij hebben zo'n handdesinfectiezeil uh, uh, staan. Uh, er zijn allerlei routes. Er mogen maar zoveel mensen maximaal in het museum en uh, nee, met allemaal één richting verkeerd door de smalle gangen. Dus uh, we houden ons aan de lijnen. En als mensen nou naar het museum toe willen, uh, is het dan verstandig dat ze reserveren? Of kunnen ze reserveren aan de balie? Of moeten ze bellen? Uh, ze kunnen gewoon reserveren aan de balie. Ja. Um, het komt maar zelden voor dat mensen worden teruggestuurd. Dat kan hooguit zijn, wat je ook bij de winkel ziet. Van één momentje, uh, die mensen die gaan er nu uit. Omdat wij ook uh, de VVV frontoffers hebben, merk je dat ook heel veel toeristen nu het museum weer weten te vinden. Of de locatie. En ja, het wordt steeds levendiger. En ja, daar kan ik alleen maar heel erg trots op zijn. Samen met alle vrijwilligers. Gelukkig. Um, nou, het Stanford Museum wordt natuurlijk gedragen door professionals en vrijwilligers. Dus dat is ja. fijn. Um, wat is er te zien op dit moment in het museum? Uh, nog steeds de Formule 1 tentoonstelling, de Magic Moments. Uh, omdat wij ervan uitgingen dat er zo weinig mensen de tentoonstelling hebben gezien. Er staat bijvoorbeeld een hele grote film... waar je als het ware de, de, de geschiedenis weer ziet... van 1948 tot 1985. Ja, dat heeft zoveel inspanning gekost. Het is jammer om dat gewoon af te breken. En je merkt dat het, het houdt gewoon... het hoort bij de DNA van Zandvoort. Dus uh, het, het blijft spannend om te zien. Ja, het bloed uh, giet bij sommige mensen door de aderen... maar in Zandvoort reest het Klopt. bloed door de aderen... Klopt, heel grappig. Er is een nieuwe wethouder, Raymond van Haafden. En ik denk, oh, in zijn portefeuille circuit, ik ga hem eens uitnodigen. Nou, die vindt het zo leuk. Het is gewoon een hele uh, een mooie overzicht van, van de, alle raceverhalen van vroeger. Ja, ik heb gezegd... Nicky Lauda, je ziet Jackie Stewart, Jim Clark. Dat zijn de helden van vroegere tijden. Maar ik heb gezien, het is ook wel leuk voor uh, mensen die nog niet zo heel ver terug in de geschiedenis kunnen kijken. Want ik heb daar een van de mooiste skelters gezien volgens mij in het museum dat ik ooit in mijn leven gezien heb. En wie bedoel je? Die, een, een trappauto. Oh, ook die skelters. Ja, ja fantastisch. Daar heb ik echt jaren omlopen zeuren bij Ferry Verbrugge. Mag ik van die mooie trappauto's. En nu staan er gewoon vijf heel te zijn. Dat bedoel ik. Ik denk dat als je ja. kinderen dat zien, dat je ze met moeite uit het museum Klopt. kan houden. Klopt. Ja, die willen ook heel graag in die auto zitten, maar dat mag echt niet. Eén nee, uh, zo'n auto is 15.000 euro. Het staat achter paaltjes. Ja. Dus we gaan er wel heel voorzichtig mee om hoor. Maar het is wel heel mooi om te zien. En dat vind ik ook voor kinderen wel heel erg boeiend om te zien uh, dat er ook zulke mooie trapauto's bestaan. En we gaan ook een soort zandberg maken en daar kunnen kinderen met een autootje spelen. Dan kunnen ze gewoon uh, uh, in het museumtuintje uh, ook dingen doen met uh, Formule 1. Gelukkig dat de kinderen daar ook leuke dingen kunnen doen. En wat is er uh, nog meer in het museum? Doen jullie bijvoorbeeld iets... Ik vraag maar, omdat uh, het volgende onderwerp is Pride. Doen jullie ook iets met de Pride dit jaar? Want je hebt altijd een hele mooie Pride tentoonstelling. Ja, dat is wel vreselijk dat dat dit jaar niet door uh, is gegaan. Want anders hadden we nu totaal in de sfeer gezeten van de Pride. Um, René Zuiderveld en André Donker zijn de uh, gastconservatoren van deze tentoonstelling. We hebben de kick-off van de Pride gehad. Dus uh, alles stond er klaar voor. Uh, een hele indeling, kunstenaars. Uh, nou ja, het is niet doorgegaan, ook dat weer. Maar we gaan wel volop weer meedoen met de winterkruid. Dus waar we nieuw. aan mee kunnen doen, gaan we aan mee doen. Heel erg spannend. We kijken daar natuurlijk ook naar uit. En wat wordt de volgende tentoonstelling in het museum nu? Of tot, hoe lang, tot wanneer loopt de huidige tentoonstelling? Nou, deze gaan we door laten lopen tot en met de historische Grand Prix. Want ik hoop dat er dan nog groepen mensen komen die uh, van de autosport houden. Uh, de historische Grand Prix mag doorgaan uh, zonder publiek. Maar uh, ik denk toch dat dat heel veel mensen trekt die van de autosport houden. En dan gaan we na dat weekend inrichten op de Groeten uit Zandvoort. En dat wordt een beetje een tentoonstelling van uh, nostalgische ansichtkaarten van het werk van Emmy van Vrijbergen, de Koning. Dus dan laten we weer een blik zien op uh, het Zandvoort. En maar uh, de ik Grand Prix, want jij weet al die data uit je hoofd... maar de luisteraars misschien niet oh. allemaal. <laughs> dus de, tot wanneer loopt de, de ja. stoonstelling dus? Uh, 6 september. 6 september. En daarna doen we het dus goed uit De zomervakantie nog. Ja, als de zomervakantie afgelopen is, dan sturen we nog een aanzicht uit. Ja, Dat want het de Zandvoort mee. is natuurlijk een prachtige vakantiebestemming. En zeker in deze tijd. Absoluut. En ook in de herfst natuurlijk. Heerlijk wandelen in ja. de zeewind op het ja. strand, door de duinen. Ja. Genieten. Genieten. Um, en dan is er natuurlijk ook nog altijd iets met uh, uh, zandsculpturen en het museum. Waar ook ja. mensen benieuwd naar zijn, want die missen we. Ja, uh, ja, dus ook nu uh, rondom 14 juli zouden wij de, de opening doen. Ja. En ook dat is uitgesteld, want er mogen geen evenementen worden georganiseerd. Maar we hebben goed nieuws. Um, per 1 september mag het weer. En omdat dit een evenement is waar mensen gefaseerd naartoe gaan... Uh, is het niet dat er duizenden mensen op één hoop staan... Dus dit mag gewoon doorgaan en dan gaan we het doen rondom de herfstvakantieperiode in samenwerking met sandford Marketing. En het thema wordt Zandvoort Goes Wild. Zandvoort Goes Wild? Nou, dat klinkt ja. heel, heel erg spannend. Oktober, wildmaand en wat hebben we hier aan wild? Uh, vossen, herten, uh, konijntjes, maar ook een wilde zee en een wild circuit. En er is zoveel te verzinnen om er iets moois van te maken. Dat wij graag mee doen. Nou, dat klinkt allemaal heel erg goed. Er zijn dus heel veel boeiende dingen in het museum. Zijn jullie nog uh, bepaalde tijden of dagen gesloten? Voor de luisteraars die snel uh, willen langskomen. Nou, wat, wij, ja, wat wij van plan zijn, is weer een dag extra open te gaan. Want we hebben nu een hele goede stagiaire erbij. Die de VVV front office kan bemensen. Uh, dus wij gaan een dag extra open. Dus Vanaf dinsdag tot en met zondag. Maar kijk eerst even op de website wanneer dat ingaat. Oké, okay, en dat, wat zijn de uh, gebruikelijke tijden dat het museum open is? Tien tot vier. Van tien tot vier. Ja, en museumkaart gratis, kinderen gratis... en normaal entree is vijf euro. Nou, voor vijf euro kunnen we natuurlijk wel de historie van uh, de Grand Prix komen bekijken. Ja, natuurlijk. En van harte welkom. Dank je wel. Uh, okay. Dank je wel voor alle informatie en alle updates... Um, en uh, tot binnenkort. Heel graag gedaan en een fijne zaterdag. Dankjewel, jij ook jullie. Oké, okay, dag. Thank you I believe in miracles Since you came along You sexy thing Thank you. I believe in miracles. genoten van Sexy Thing. Ja, natuurlijk, Sexy Thing, dat is uh, volledig uh, Zandvoort. Heel Zandvoort loopt vol met Sexy Things. En waar het onder uh, beval, dat uh, laat ik er nu over. Het werd gezongen door Hot Chocolate. Uh, en we zijn natuurlijk begonnen, dat hoorde u, met de topstars, de sneltrein naar Zandvoort. En luisteraars, ik moet u mijn nederige excuses aanbieden, want ik ben helemaal vergeten het programma met u door te nemen. Ik denk, op deze manier blijft u misschien uh, aan de, aan de radio gekluisterd tot aan het einde om te weten wat er gebeurt, maar ik ga het u toch eerlijk vertellen. Uh, ons volgende onderwerp, dat gaat over de Winter Pride. Ja, het is prachtig weer buiten, maar toch gaan we alweer naar de toekomst kijken. En uh, een van de bestuursleden, Ronald Hueskens, die komt daar zo over praten. Uh, daarna gaan we praten over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Staat die onder druk? Brittik Berg gaat daar licht op laten schijnen. In het tweede uur gaan we het hebben over de open brief aan bewoners. Hoe is de stand van zaken met betrekking tot corona? Wethouder Gert-Jan Bluis als lokenburgemeester uh, komt daar toelichting over geven. In verband met de vakantie van de burgemeester. En ja, we hadden het al over wild. Um, en hek voor de herten. Marco Deen gaat uh, daar weer zijn licht over laten schijnen. Want uh, er is weer van alles te doen over herten. En er is ook weer van alles te doen over hekken. Um, daarna komt de Duinwachter. en die gaat natuurlijk ook weer vertellen wat hij weer bijvoorbeeld van hekken vindt. Maar ook hoe het met de natuur staat, nu het weer wat droger aan het worden is... en de zon harder gaat schijnen in onze prachtigste waterleiding Duinen. En dan gaan we nu praten met uh, Ronald Westkens, de secretaris van LHBT aan zee... en uh, actieve organisator van Pride at the Beach. Welkom, Ronald. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Um, voordat we gaan praten over de winter is het toch misschien nog leuk om even te vertellen... wat er uh, allemaal aan uh, te komen staat... Ja, euh, nou, normaal gesproken zouden we binnenkort zouden we zeg maar, hè, uh, Pride to the Beach hebben. Maar ja, vanwege COVID-19 uh, uh, ja, zou dat niet doorgaan. Uh, als je weet, zeg maar, we uh, zouden dit jaar voor het vierde jaar zouden we Pride to the Beach uh, organiseren. Um, ja, dat krijgt een ander karakter, om het zo maar te zeggen. Want we kunnen natuurlijk niet die parade door laten gaan. We kunnen niet die 1500 man laten dansen, zingen, springen op het uh, raadhuisplein. Uh, dat grote feest, dat krijgt een beetje een ander karakter. Um, we gaan het echter niet ongemerkt voorbij laten gaan. Want dat is natuurlijk Pride en dit ja. is verbonden met Pride Amsterdam. Dus we laten van ons horen, letterlijk en figuurlijk. Um, vanaf uh, komende, uh, komende vrijdag de 24 e hebben we een kick-off. Want uh, Radio Zandvoort geeft ons een platform om een uitzending te maken. En We beginnen op uh, vrijdag 24 uh, van 10 tot 12 met uh, Rainbow Radio Zandvoort. Dat is uniek, dat is een primeur. Dit is een primeur, je hebt een ja. scoop te pakken inderdaad, Roy. Ja, ja. Ja. En uh, nadat we die uh, vrijdag even een beetje het koud watervrees zijn uh, overwonnen... om het zo maar te zeggen, dan duiken we maandag echt er volop in. Want dan krijgen we vier uur lang, van uh, tien tot twee uur... krijgen we de ruimte om te gaan presenteren. En uh, we gaan er een uh, leuk uh, Pride-programma van maken. Met natuurlijk allerlei uh, soorten muziek, uh, van alles wat... Uh, we geven even een knipoog naar de uh, performances die zijn geweest in de afgelopen uh, Pride-jaren. Dus Anita Meijer komt voorbij en uh, nou, nog een tal van andere artiesten. Uh, we hebben uh, allerlei topics waar we het over zullen hebben. Uh, Wendy Moore is onze speciale gast die komt. En we hebben nog een andere speciale gast. En dat is misschien ook wel een primeur voor Radio ZFM. Want de nieuwe wethouder Raymond en Haafde komt ook bij ons op visite. Nou, dat is een heel vol programma. En gaan jullie dat... Uh uitzenden niet in de studio begrijp ik, maar ergens in de buurt van uh, waar alle evenementen van Zandvoort plaatsvinden. Ja, precies. Uh, we zitten ergens op locatie in de Holtenstraat. Dus uh, naast dat we hoorbaar zijn, zijn we ook zichtbaar, uh, want we gaan achter de ramen. Je gaat achter de ramen. Ja. Nou, dat uh, is een, een dubbelzinnige opmerking. Maar iedere, iedereen die behoefte heeft, die kan ook gewoon even kijken. En misschien uh, als even bijgangen wat zeggen. Even zwaaien en dergelijke. Ja. En wie weet lopen we inderdaad met de microfoon naar buiten en gaan we eens vragen uh, her en der. En, uh, maar we houden het nog even allemaal een beetje spannend. Het programma staat inmiddels al klaar, maar we laten uh, de luisteraar ook graag verrassen. Ja, we willen ook niet te veel mensen naar zand voor trekken, natuurlijk, in deze tijden. Nee, dat is ook een dingetje. Hè? Ja. Het moet niet te bond worden. Dus uh, ja, het is uh, uh, zeg. Een, een wat bescheiden optreden. Oké, okay, en nu gaan we misschien in de Winter Pride iets meer mogen. Uh, wat, wat zijn dingen waar je zou kunnen denken bij Winterpride? Nou, in ieder geval zijn het de donkere dagen voor kerstmis. Dus uh, wij gaan sowieso iets met licht doen. We maken er een lichtprogramma van. Um, uh, ja, we, Hilly zei het net al, Hilly Jansen, uh, directeur van het Zandvoorts Museum, dat uh, de expositie Pride, Art with Pride, niet doorgaat. Uh, maar die komt in de winter komt hij terug in een, uh, in een bepaalde variant. Uh, er zijn de gastconservatoren André uh, Donker en René Zuiderveld... zijn daar nog mee bezig. Uh, maar er komt in ieder geval een expositie. Uh, Voorst hebben we ook het idee om een uh, Pride Drive-in House Party... te gaan organiseren. Het fenomeen is in Duitsland uh, uh, opgepikt... Uh, om daar een soort drive-in in je auto... Ja. En, uh, je kent die Amerikaanse uh, situaties wel... Uh, zoiets willen wij ook gaan organiseren. Uh, misschien wel op het terrein van het circuit van Zandvoort. Uh, Dat klinkt ontzettend laten we, spannend. Uh, hè, laten we eens gaan kijken wat er, uh, wat er mogelijk is. Dan heeft het circuit ook een primeur in Nederland. Uh, zeker, ja. Ja. een eerste uh, drive-in. Ja. Um, voor de rest gaan we natuurlijk zeker ook iets doen voor de kinderen. En aangezien de ijsmaanden ligt... Uh, ja, gaan we kijken of we daar natuurlijk het een en ander mee uh, zouden kunnen doen. Uh, en er is een idee om een soort pas partout uh, LGBT uh, by night te organiseren... Uh, waarbij er een uh, zeg maar soort route langs uh, horecaplaatsen uh, in Zandvoort uh, uh, gelopen kan worden. En waarbij elke horecaondernemer uh, uh, dan een activiteit uh, organiseert. Nou, ja, dat dus klinkt alsof er al uh, flink wat uh, gedaan wordt. Is dit een eenmalig initiatief of is het... Uh... Nou... Uh... Dat weten we niet. Misschien worden we straks wel inderdaad winter- en zomerpride. En uh, we gaan kijken hoe dat uitpakt natuurlijk. Maar we hebben er ontzettend veel zin in uh, met z'n allen. Uh, er zijn nog tal van die ideeën die in de kast zitten, maar die komen dan op dat moment wel naar voren. En is dat een groot succes? dat uh, vragen we natuurlijk terug van de zandvoorters. Dan uh, ja, wie weet ja. komt er wel voortaan ook een winter pride naast de zomerpride. Nou, dat is in ieder geval goed nieuws. Uh, Zandvoort blijft bruisen. Dat, dat, uh, dat merken we in ieder geval. En bruist in alle kleuren van de regenboog uh, ja. deze dagen. En zeker dan ook deze winter. Um, en volgend jaar. Want dat volgend jaar is natuurlijk het lustrum van de Pride. Ja, ja dan, dan is het al vijf jaar. En uh, ja, dat gaan we groots aanpakken. En um, wat we in ieder geval willen gaan doen... of waar we heel nieuwsgierig naar zijn... is wat zouden zandvoorters daarvoor een idee bij hebben? Uh, want we hebben het dan wel over Pride en, en over LHBT... Um, maar het is ook voor de hetero, om het zo maar te zeggen. Kortom, het is een feest dat we met z'n allen vieren. Ja. En dat weet Zandvoort als geen ander ook zichtbaar te maken. Dus wij zijn heel nieuwsgierig naar wat zou Zandvoort interessant vinden om op dat moment uh, zeg maar, met elkaar te vieren. Welke activiteit, um, feest, party, maar ook denk aan lezingen, exposities. Waar ben je nieuwsgierig naar? Wat zou je willen weten? Uh, kortom, uh, kunst, cultuur en uh, alles wat daartussen zit. Kunstcultuur, feest, muziek, ja. uh, dans, alles wat je maar kan bedenken. Lezingen, boeken. Precies, ja. Korenzang, ja. als het weer mag, natuurlijk. Ja, als dat weer mag, inderdaad. Ja. Dus, uh, maar uh, ja, ideeën uh, kunnen doorgegeven worden aan uh, info at Zeg ik goed? Ja. ja. Dus uh, ja, mocht je ideeën hebben, uh, stuur ons een e-mailtje. En dan uh, nemen ze zeker mee in de organisatie van uh, Vijf jaar Pride at the Beach. Ja, en ze kunnen ook wat informatie vinden wellicht op de, of uh, ideeën delen op de Facebookpagina van Pride at the Beach. Ja, dat is ook mogelijk. Ja, ja. Dus daar uh, kunnen ze ook uh, een, een klein bericht achterlaten. En dan uh, nemen we contact op en gaan we dat verder onderzoeken. Maar hartstikke leuk. Het klinkt als een uh, heel spannend iets. En uh, de Pride uh, deze keer, al is die mini, die duurt toch wel weer drie dagen begreep ik. Uh, ja, ja, Er, er is een, inderdaad een, uh, uh, op de maandagavond is er uh, uh, de Beach Pride uh, Barbecue Night met een bingo, um, bescheiden uh, feestje uh, voor het wapen van Zandvoort. Um, daar is reserveren verplicht uh, en het is ook niet een groot evenement. Nee. Um, daarnaast is op de dinsdag een programma en dat heet NUF, uh, georganiseerd door Brasserie Zin. En op de woensdag ben ik eerlijk gezegd even kwijt, want mijn hoofd loopt een beetje om met al die activiteiten die er te doen zijn. Oh, dat waren de, de Pride Cocktails uh, bij uh, de Halte in de, de Halterstraat. Kijk, die moeten ja. ook nog worden genoemd. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar dat zijn allemaal kleine events waarvoor je het beste kan reserveren en uh, geen grootschalige optredens. Precies, nee, want dat moeten we zien te voorkomen, dat er hè, te veel mensen bij elkaar en te dicht bij elkaar, die anderhalve meter afstand, die geldt natuurlijk nog steeds. En uh, nou... Op anderhalve meter kunnen we elkaar ook leuk ontmoeten en begroeten en feest vieren. Gelukkig. Ja. Dat klinkt allemaal heel erg goed. Uh, nou, we zijn heel erg benieuwd. En de mensen die meer willen weten, die kunnen natuurlijk gewoon aanstaande vrijdag van... Uh, 12 tot 2. 12 tot 2 <laughs> inschakelen en luisteren we naar een twee uur durend programma. Precies. Het gaat ja. niet alleen over de Pride, maar ook over LHBT en alles wat er mee te maken heeft. Ja, in de brede betekenis van het woord. En uh, nou, uh, met, met allerlei items van... Uh, uh, positief en negatief, en uh, alles wat er tussenin zit. Het leven zelf. Het leven zelf, ja, precies. Dankjewel, Ronald. Ja, Ja, nou, daar zijn we weer naar dit uh, nummer van Bad Manners Special Brew. Um, ja, Ik had net afscheid genomen van Ronald, maar hij is al weer terug. Uh, Want er is nog iets anders te melden. Uh, wat ook interessant is wat te maken heeft met uh, Pride en LNBTI ja, in het algemeen. Ja, inderdaad. Er is uh, zoveel te melden dat ik dat even vergeten was. En uh, aangezien ik een, uh, voor het eerst van mijn leven een Afari Focus bril draag... Is het even wennen met wat ik ook alweer allemaal op papier had staan? Uh, maar wat ik graag nog wilde meegeven is dat ook Pride Amsterdam natuurlijk een programma heeft. En zij noemen dat de zogenoemde Corona Edition. En wat dan toch wel even het melden waard is, is dat er op zaterdag 1 augustus een um, bijeenkomst, eigenlijk een demonstratie, uh, uh, wordt gehouden. Uh, van. 10 tot 12 op het museumplein. En daarna wordt er uh, op anderhalve meter afstand, dus het zal een langeslied met mensen worden, gewandeld naar de dam. om daar uh, bij elkaar te komen en nog het een en ander te zeggen. en natuurlijk toch ook van een bescheiden feestje te vieren. Gaan er ook mensen uit Zandvoort uh, aan meedoen? Ja, zeker. Ja, ook de bestuur van, een deel van het bestuur van uh, LHBTIAC uh, zal meelopen. Dus uh, Zandvoort zal zeker vertegenwoordigd uh, zijn. En uh, nou, normaal gesproken hebben we ook altijd een informatieploeg. Hey, een aantal jongeren die met ons meelopen om uh, de activiteiten van Pride of the Beach uh, onder de aandacht te brengen. En uh, wellicht zullen die inderdaad ook uh, mee gaan lopen. Oké, okay, dus als mensen willen kunnen ze ook mee toe. En van uh, hoe laat tot hoe laat is het? Het is van uh, 10 tot 2 uur. Van 10 tot 12 op het Museumplein. En dan van 12 tot 2 is de wandeling naar uh, de Dam. En het hele programma is te vinden op uh, prideamsterdam.nl Oké, okay, en even een vraag. Uh, zijn mensen niet uh, bang dat, dat er dan te veel mensen op afkomen? Nou, daar, daar is wel degelijk rekening mee gehouden. Ah. Dus er wordt in principe, omdat we natuurlijk hè, ze Black Lives Matter uh, demonstratie hebben gezien uh, wat het zou kunnen worden... Uh, is uh, bestuur van of tenminste de organisatie van Pride Amsterdam zich daar uh, voldoende bewust van en zal er van alles... Uh, georganiseerd worden om het in goede banen te laten lopen. Oké, okay. en mensen kunnen op de social media blijven kijken... om te zeggen van, hé, hey, het wordt te druk, misschien uh, moet ik het niet doen. Of, uh, hey, is er is een ruimte genoeg, laat ik het vooral wel gaan. Precies, precies. Ja, hou de social media inderdaad in de gaten. Ja. Oké, okay. nou, dank je voor deze toevoeging, uh, Ronald. Ja, graag dat dat nog even kon. Uh, fijn, dank je wel. Dan uh, gaan we uh, nu geluisteren van een klein stukje muziek... en dan gaan we naar het volgende gast. Mm -hmm. See all the same. Ja, en dat was natuurlijk weer een heerlijk stuk muziek. Wild Cherry speelde een prachtig lied. Play that funky music. En als het goed is, gaan we nu praten met Patrick Berg. Goedemorgen, Roy. Goedemorgen, Patrick. Ja, de, de titel van dit onderwerp is uh, uh, eigenlijk al heel spannend. Het klinkt althans heel spannend. Amtelijke samenwerking Haarlem onder druk. Vraagteken. Ja, vraagteken. En...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 Die extra kosten. Uh, terwijl het, het niveau, ...ja, uh, eigenlijk is om het op pijn te houden. En toen werd de opmerking van meneer Botten, die, die zag ik, ik dacht, nee, dat, die, uh, zal hem voorlezen, die gaf zijn antwoord: Nederlandse komen niet voor rekening van gemeente Haarlem. Het gevolg is dat het niveau van dienstverlening voor Zandvoort onder druk staat. Dat is merkbaar in de beperkte capaciteit voor het opnemen van telefoon, het beantwoorden van e-mails.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 Ja, die eigenlijk op dit moment al, als we tussen de informatie zien... niet aansluit wat Zandvoort verwacht. En eigenlijk is er een kader toen vastgesteld hoe de balies werkten in Zandvoort. Eh, dat rapport heette Zichtbaar Zandvoort. En er stond in dat de balies uitstekend functioneerden. En ook voor Zandvoort eh, essentieel waren om het lokaal vast te houden hier in het dorp. Eh, en toch... Eh,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 Want ja, we weten, we weten hoe de VVD erin staat. Die hebben we gemerkt dat we toen een extra raadsvergadering kregen in juni 2018. En dat gaf Martijn Hendricks ook aan dat hij vond we kopen in voor een prijs en het moet gelijkwaardig blijven. En met de tussenevaluatie vorige maand heb ik in het Zandberg Veront gelezen dat het CDA eigenlijk zegt uh, hoe dan ook, we gaan dat nooit meer terugdraaien, handelijke samenwerking.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 Het bedrijfsvoeringsrisico eh, is afgesproken dat eh, als een Haarlem eh, extra kost moet maken om hetzelfde niveau eh, tot stand te houden die wij hebben afgesproken voor het begin eh, dat we de ambtelijke samenwerking aangingen. We hebben een goed apparaat overgeleverd. Eh, als het bedrijfsrisico is voor rekening van Haarlem staat duidelijk in het dienstverlening overeenkomst.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 Uh, ja, ik denk niet dat we, het hadden we misschien op dit moment al heel veel daarover wil gaan vertellen. Want het was een ander onderwerp. Maar we kunnen hem zeker nog eventjes kijken of we wat tijd hebben om, uh, om wat extra vragen te stellen. Ja, maar ik weet uh, ja, ik, ik niet hoe jij het beoordeelt. Maar voor, voor mij zijn dit helemaal zorg, geluid, zorgelijke geluiden als Nico niet uh, on, erg onder druk staat. En het, en het antwoord van wethouder uh, Bot, daar is er heel duidelijk over. Dat is het laatste wat we, wat, uh, wat, ondernemers en inwoners op zitten te wachten, dat we een uh, een slechtere uh, baliefunctie hier krijgen en een dienstverlening en uh, dat kleurlokaal uh, wordt uitgehold hier. Ja, of het alternatief is uh, dat we meer gaan betalen. Um, dat is dat Haarlem wil, begrijp ik. Dat ja, maar dat dat dat, dat sorry, hoor, maar dan, dat zou bijna een chantage uh, uh, zien. Maar, maar is het ook... je, spreekt, je spreekt een product af voor vijf jaar lang dat ja. Harlem gaat leveren en wat je betaalt. Uh, dat product, product moet geleverd worden en dan kun je niet te halverwege de website zeggen van uh, jullie, moeten, jullie moeten nu meer betalen. Ja, het lijkt bijna, het lijkt bijna op een loesje aannemen. Het huis wordt verbouwd. Ze dus zeggen ja, al ja, oh, deze muurstof wat minder goed moet. Als er meer werk aan zit dat je extra dingen vraagt, dan is het prima. Ja. Maar we hebben het hier over hetzelfde serverniveau en hij gaat het nu gewoon uh, beantwoorden. met uh, Het wordt een beperkte capaciteit, e-mails duurder, langer eerst beantwoorden en de bezetting van de burgerzaalbaring ja. uh, gaat onderuit. In dat zichtbaar Sandvoort, daar sprak men heel erg over app en vloed. Maar hier is het alleen maar app aan het worden voor wat Halem ons gaat leveren en dat kan natuurlijk niet. Nee, en dat, maar dat is dus omdat zij vinden dat Sandvoort meer moet betalen. Omdat de kosten te hoog zijn ja, die, maar hij geeft toch geen reden waarom hij dat uh, zegt. Ja, uh, ze hebben het niet de orde. Het klantcontactcentrum daarom zal dat extra betaald moeten worden. Ja, dat, dat is wat wij vinden. Nee, dat dat, dat. Uh, vragen maar Dat is een van de vragen. Wat dat gaan we hier doen? Wat gaan we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 waarbij je er toch gewoon een serviceniveau afgesproken ja. die hem moet gaan leveren. Ik snap het, maar en ik ben op... benieuwd naar, uh, en de luisteraar waarschijnlijk ook waarom die wethouder dat zegt. Dat is niet zomaar. Ja, dat hij meer, omdat hij meer om, om een bepaald beetje wilde, die onvoldoende natuurlijk wegwerken. Die yes. onvoldoende van het en, uh, uh, de doorverbinden uh, en de jeugd te zoeken om, dat, om daaraan te voldoen, daar scoort halen nu gewoon een onvoldoende in. Dat is dus in uh, april medegedeeld aan de raad.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 Of we gaan minder service geven. Ja, ik ben benieuwd hoe het college en de coalitie hierover denkt. Ik denk dat uh, heel veel luisteraars en inwoners van Zandvoort... ook heel erg benieuwd zijn naar uh, het antwoord daarop. En misschien nog wel uh, nieuwsgierig de naar de oplossing. Zeg ja, je? De, uit de uitwerking. Dat, dat, dat, dat is essentieel. Dat is, we willen helemaal niet minder, uh, een minder apparaat hier hebben. We willen niet minder apparaat, zeg je. Maar we willen ook niet meer betalen, toch? We, willen het, de, we hebben afgesproken een bepaald niveau...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 Dat niveau en, en, en de zorgers die willen we teruggeleverd krijgen voor het afgesproken bedrag. Dat is duidelijk. Dat iedereen het over eens. Dat en dan is dat duidelijk. we nu op dat hij zegt van uh, ze gaan het niet merken met de beperkte capaciteit van opnemen, e-mail beantwoorden en de bezetting van de Bali's. Nou, af en toe is de Bali al, al, al uh, zeer gering bezet. Dat ik, dat ik dat ik zie dat er dat dat er heel weinig dames nog zichtbaar aanwezig zijn ja uh, niet er ik, ik ik doe er helemaal de dames niet mee te kort maar volgens mij is, is staat het al onder druk de drukte balies en het en het uh, ik maak me zorgen als dat uh, ik denk iedereen dit is kleurlokaal, dat we hier ook aan de balie goed geholpen worden en de inzet kan niet minder zijn en de, en dat we overal langer op moeten wachten nou, ik wil ook niet langer wachten en ik denk dat de meeste luisteraars ook niet. Dus we gaan met spanning uitkijken naar de antwoorden. En hopen dat we de betere service tegen hetzelfde geld kunnen blijven houden. Helemaal mee eens. Dankjewel, Patrick. Een hele fijne dag met het prachtige weer. Ik blijf ervan verleiden dat je hem binnen doet. Oké, dankjewel. Dankjewel. Dag. Dank je Slept at all in days It's been so long since we've talked And I have been here many times I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to To make you care What can I say To make you feel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 Michel Koenen met het NOS-journaal. Als er over een maand nog nieuwe coronabesmettingen op houderijen bijkomen, worden alle bedrijven preventief geruimd. Het kabinet neemt het advies over van deskundigen. Die adviseren verder om de fokkerij versneld uit Nederland te laten verdwijnen. Tot nu toe is op 25 fokkerijen corona vastgesteld. Besmette medewerkers die zijn hoogstwaarschijnlijk de bron van de infectie, stellen de onderzoekers.